Want... Ja, want het is 7 uur en ja, ik zie Fred Rozenhart nergens, dus uh, ik Oeh. weet niet waar hij ja, uithangt. Die zich, ik zie hem wel. Oh, je ziet hem al? Ik zie hem vanuit hier. Oh, nou, dan, dan, dan moet hij dus uh, nu jouw kant op uh, komen. Ja. Ja, mensen denken van ik hoor nog een stem, ja. Ja, ik sta buiten beeld dus. dus dat, uh, ja, dat, ja, dat, hij vindt het denk ik uh, toch ook wel uh, Vrij warm. spannend. Het is lekker warm in de kerk. Ja ja, ja, ja, En we hebben nog niet de kachels aan. Nee, nou... Maar dat ik... doen we zwintjes ook niet. We hebben ja. warmtekussentjes, zoals op een terras. Er is ook een terras oh, op in de kerk. En uh, als je op zo'n kussentje gaat zitten, dan is het net als buiten. Dan verwarmt je uh, Ja, nee, maar het lichaam. scheelt enorm voor de, oh. de kosten. Ja, ook. we willen ook ecologisch zijn. We weten nog niet of we een groene kerk kunnen worden. Want we zijn niet geïsoleerd. Maar die warmtekussentjes geven ons in ieder geval ja. een heel warm gevoel. Oh, dat wist ik niet ja. eens. Dat je ook nog een groene kerk kan worden. Ja, ja, ja dat... Uh, <laughs> Nou, weer uh, wat geleerd. Ja. Hartstikke mooi. Nou, ik wens je een hele mooie avond. Ja, dank je. Want, want ja, de, kijk, want iedereen wil het heel graag meemaken. De, de leider van de avond naar voren. Ja. En maar wachten. want. Precies. En deze? Nou, dan mag je wel samen. Die ja. gaan we wel ja. even ja. bij ons houden. Dank je wel. Ja, ik, ik, ik kijk eventjes naar het uh, verhaal van het, uh, van het tijdschema. Maar ik, ik zie gewoon uh, dat er iets zou moeten gaan, uh, gaan plaatsvinden. En dat, uh, dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Dus uh, wat er nu gaat gebeuren weet ik ook niet. Uh, ja, de vraag is, wat, uh, wat gaat er gebeuren? Geen regie? Nou ja, dan uh, ga ik uh, gewoon eens eventjes uh, zelf even wat, uh, wat uitvogelen. Uh, want... Voordat, uh, voordat er weer wat, uh, wat stilte gaat ontstaan, en dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Het uh, is altijd leuk als je dan op een gegeven moment nog iets moet, uh, moet gaan vinden wat, uh, wat nog eventjes uh, te horen is. Ja, kijk, uh, nou gaat alles door de camera en dat vind ik ook wel leuk. Uh, ja, ik <laughs> moet iets aan elkaar gaan, uh, gaan zitten knopen. Want ik, ik zit op dingen te wachten die eigenlijk uh, die in mijn draaiboek staan en ik zie niks, uh, niks 1, 2, 3 gebeuren. Dus kijk, daar komt, uh, daar komt wat aan. Dus. Oh, weer wel heel hard. Ik kreeg net ook... Uh, ja, John die komt elke dag lopen langs mijn graf. hè. En toen kwam ik eruit En toen dacht ik, ik zie helemaal niks meer. Hij zegt, ik heb de oplossing. Een bril. Dus ik zet even de bril op. Dus dan kan ik u ook beter zien. Ja, welkom. Wat fijn dat ik hier dit mag doen op mijn verjaardag. En we hebben een heel leuk programma. Ja, we hebben een programma. U hebt een kaart gekregen. En... Het is ook samen de verhalen uit de rijke geschiedenis van Zandvoort vertellen. En de antwoorden vinden op de vragen die zijn opgedoken in het Paulusloodjaar. U ziet ook, mijn komst hier werd ook gevierd met de woorden: Zijt welkom in deze verdomde duinen. Nou, ik moet zeggen, ik heb nog geen dag spijt dat ik hier lig. Wat een heerlijkheid om hier te zijn. We hebben ook verschillende sprekers. Het is een soort. Kent u nog het programma Mies Bouwman in de hoofdrol? En daar ben ik nu. Mensen gaan over mij vertellen, verhalen vertellen. En dan denk ik denk, ik ben heel benieuwd of het waar is. Uiteindelijk zal ik zeggen of dat klopt. Verschillende sprekers. We hebben dan onze cultuurwethouder. Cultuur en kunstwethouder Gertjan Bluis. Die denkt dat hij tien minuten heeft. Maar hij heeft maar twee minuten. Ja, hij zal spreken over het belang van de lokale geschiedenis en waarom het essentieel is om erfgoedverhalen te koesteren. Maak uw aandacht voor Gert-Jan Luis. En dan krijg je nou toch minimale reactie van wat het daar speelt. En dan is het zo mooi dat op dit moment dat gewoon in het middel Test. van de belangstelling van Zandvoort staan. Zo lang geleden en toch zo heel belangrijk. Mag ik u even storen? Ja. Even wisselen van. Het is live, dus. Het is live. helemaal live, inderdaad. En er dus moet er even een andere microfoon in gezet, ja. zo werkt dan dat. Dus, en... Dus wat we hier dus met elkaar doen is het met elkaar beleven. Elkaar verbinden rond een verhaal, rond meerdere verhalen. En dit verhaal van Paulus Lood, en Paulus Lood ja, daar heeft Salver dus heel veel aan, aan te danken. Dus het is heel mooi dat we hier bij elkaar zijn... en dat dit stukje bijna vergeten geschiedenis weer wordt opgehaald. En als wethouder van cultuur is dat juist ook mooi... Want levende verhalen, het levende verleden... dat is ook een van de speerpunten in onze cultuurnota. En dat verbinden met het Pauluslood is dan een heel mooi uitgangspunt. En het was ook heel mooi dat daar rondomheen... dan allerlei activiteiten hebben plaatsgevonden. En vooral ook met de jeugd. De tekenwedstrijd, waarvan u nu hier alle tekeningen ziet. 250 tekeningen door kinderen gemaakt... Dat vind ik fantastisch, want die kinderen hebben zich vervolgens ook weer in dat verhaal verdiend. En zo krijg je het levende verleden op je netvlies. Ook beeldhouders en schilderijen zijn gemaakt. En dat heeft geleid tot een, een hele mooie prijsvraag. En een hele mooi samenzijn in het Salvismuseum, Waar we daar met elkaar hebben bepaald, nou hoe zou Paulus Loter hebben uitgezien. En daar zijn we hier ook vanavond dan weer voor mede door de inspiratie van onze jongeren. Dus, en daar dank ik ook met name ons jongerenwerk voor... die zich daarvoor inzet en het hele jaar een project... Het Land van Lood heb gedaan om dat met elkaar te bespreken. En daar zijn ook mensen, andere mensen bij betrokken geraakt. En zo is dat helemaal jong en oud zijn bezig met de geschiedenis van Zandvoort. En het verbindt elkaar in Zandvoort. En het was natuurlijk niet mogelijk geweest om dit te doen met een projectgroep van een paar toch eh, bijna idioten die dachten van... wij dachten van, nou, de Zandvoortsgeschiedenis... dat stopt ergens bij Sisi en die mooie gebouwen enzovoort. Nee hoor. De, die projectgroep onder leiding, onder andere Walter Sands... Gilles Kok, Hille Jansen en Joan Bergmans... die hebben dit eigenlijk mogelijk gemaakt. En die zijn heel enthousiast zich te gaan inverdiepen verdiepen. En het heeft geleid tot dit moois waar we nu voor staan. Daar wil ik echt even een applaus voor deze mensen hebben... die dat geregeld hebben. En we hopen dat die verhalen dus verder uitgebreid worden. En ja, dan spreek ik als wethouder cultuur toch wel de wens uit... dat we dus nu ook verder op zoek gaan naar onze geschiedenis. Dus ook teruggaan in de tijd. Dus ja, hoe zat het nou met deze kerk hier? Deze kerk die voorheen van de poddeken, de katholieke was... en in de reformatie, hoe is dat tot stand gekomen? Wat is daar gebeurd? Wat is er gebeurd tijdens de, de slag... Toen Willem Oranje en ook Nassau, Hasselaar. Wat gebeurde er toen in Zandvoort? Hoe, hoe, hoe lagen die Spanjaarden hier? Wat is de slag op het Manspad? Wat heeft dat voor Zandvoort betekend? Nou, dat soort dingen. We hebben nu de stap teruggezet in de tijd. En ik hoop dat we die stap nog verder terug in de tijd zetten. En dat we dat nog meer met elkaar vinden. En daardoor elkaar ook verbinden. En het vertellen van verhalen, dat, dat is mooi. En, en zo krijg je dus allemaal weer nieuwe verhalen. Ik heb laatst dat verhaal verteld... over het verhaal rond uh, dat man, de man die uh, toen in 1800 uh, de Fransen hier waren... en die waren allemaal ingekwarteerd in Zandvoort. Ja. Ja, en daar gebeurden allemaal dingen. Nou, Daar heb ik een heel mooi verhaal over verteld. En dat ging er niet zachtzinnig aan toe. En ik kreeg recentelijk aangereikt een verhaal... dat er ook in 1811 en een zekere bluis met Griekse ei. En dat was dus familie van mij. En toen las ik ook weer dat mijn familie ooit met Griekse ei is geschreven. En daarna weer met lange ei. En dan ga je weer terugzoeken en dan kom, je weer, nou, dan kom je weer bij Blois uit. En op zich, die geschiedenis, dat, dat, dat, dat bind je dan. Maar dit maakt dus heel veel los. Want iedereen gaat hopelijk nu op zoek naar zijn eigen geschiedenis in Zandvoort en dan weten we wie we zijn. En dan zou je ook wel terugvinden... dat die Zandvoorters altijd al zo geweest zijn. Een beetje eigenzinnig, want dat lees je in al die stukken terug. Een be beetje ruig. En dat, dat zien we ook nog steeds terug in Zandvoort. We blijven Zandvoort en we blijven Zandvoort. Dus ik hoop dat we met deze verdere verjaardag van u... Ja. tot nog meer inspiratie komen. En uiteindelijk ook, uh, ja, hopen we toch... Uh, ik zie wel wat staan her en der, maar tot de uitkomsten. Ik dank u. Super. Nou, dank je wel, Wat fijn, want u ziet hier ook dat ik eigenlijk onder mijn hoed... want ik lag natuurlijk zo daar in het graf. Mijn schoenen stonden ernaast en ik heb mijn rode slofjes aan. Dus dat u weet, maar ik zet het al op. Ik vind het wel heel feestelijk op mijn verjaardag. De volgende spreekster is klaartje pompen. Zij is hoofd van het uh, publiek van het Noord-Hollands-archief. Zij zal ons meenemen naar de wereld waarin Paulus Loot, dus ik dus, heb, leefde. En ons laten zien hoe het Noord-Hollands-archief deze waardevolle informatie bewaart en toegankelijk maakt. Nou, dit is toch al een feest dat ik dit mag aankondigen. Klaartje pompen. U kunt, uh, wil je? Ja. Goedenavond, dank voor de uitnodiging om hier kort iets te vertellen over Zandvoort in de tijd van ambachtheer Paulus Loot. Dank voor de introductie door Paulus Loot hemzelf. Als ik wel even... Met de techniek... Uh, dat, is dat is prima, kijk eens, techniek staat voor niks... Uh, Klaartje Pompen, ik ben gemeentearchivaris van Zandvoort. Dat vind ik eigenlijk de, reden, de belangrijkste reden om hier te zijn. De gemeentearchivaris is verantwoordelijk voor uh, de archieven. Voor het beheer van de archieven van Zandvoort die bij ons in het Noord-Hollands Archief liggen. En ook voor het zorgen dat de dienstverlening daaruit kan plaatsvinden. Tegenwoordig heel veel digitaal. En ik ben afdelingshoofd publiek bij het Noord-Hollands Archief. In mijn praatje zal ik aan de hand van de prachtige collecties over Zandvoort... vertellen over Zandvoort in die 18e eeuw. Hoe het was om daar te wonen. Hoe de belangstelling er was, ook buiten Zandvoort, voor het strand. Stedelingen kwamen hier naartoe. En de aankoop van de ambachtsheerlijkheid in 1722. Hiermee is het hele verhaal begonnen. Oh, kijk, dat... Uh... In mijn praatje heb ik uh, even voorstellen. Zandvoort in de 18e eeuw. Is het to toerisme of was er een armzalig oord? Dat laat ik open. En het noord hollands archief. Als we verder gaan. Nou, uh, wie ik ben is duidelijk. Maar de Janskerk, uh, ons publiekcentrum, als nog even terug. In Haarlem, in de middeleeuwse Janskerk kan iedereen komen om onderzoek te doen, maar tegenwoordig is het veel makkelijker om het online te doen, digitaal, van alles en nog wat te vinden, over Zandvoort, vroeger, en een paar mooie items laat ik zien. Dan nou gaan we naar een kaart, een prachtige kaart, enorm groot, we noemen het een manuscriptkaart, hij is uniek in zijn soort, want hij is met de hand helemaal getekend en ingekleurd, Gemaakt door de Haarlemse landmeter Jan van Varel. Omstreeks 1730, dus echt uit de tijd van ambachtsheer Paulus Loot. Deze kaart is groot, één, ruim 1 bij 2 meter. En bedoeld om de grenzen duidelijk te maken. Ik zit hier een pointer op. Nou, heel duidelijk is hier een vierkant... De Zandvoort, bovenaan de zee met schepen en deze enorme kaart met hier nog uitgewerkt, handgeschreven, wie het vervaardigd heeft en een toelichting erop, die is gedigitaliseerd. En wat zien we dan? Als we digitaliseren en inzoomen, niet alleen op de ambachtsheerlijkheid Zandvoort met al die duinen, maar op Zandvoort zelf, dan... Komt de volgende. Deze. Ik vind het fantastisch om te zien. En ik hoop dat u het ook goed kunt zien. En anders moet je op onze website kijken en inzoomen. Want hier zie je hoe de kunstenaar, landmeter... maar eigenlijk is het een kunstenaar... precies de duinen heeft ingekleurd. Maar nog preciezer de toegangsweg naar Zandvoort, aan zee. En we zien dat Zandvoort bestaat... Uit een aantal kenmerkende punten. Een vuurbaak of vuurtoren. En dat was letterlijk een toren met brandend vuur erop voor de schepen. Daar kom ik straks nog wel op terug. Dan is er het Hoge Huis. Het Hoge Huis was de plaats voor schouten en schepenen. Het enige stenen huis in het dorp rond 1730. Met een bordes. Daar zat het gezag. De ambachtsheer kwam er vast ook praten... Maar hij had ervoor gezorgd dat Schout en Schepenen het bestuur van Zandvoort deden. We zien de kerk. Hier, de kerk waar we nu, nu ons bevinden. En wat we ook zien is, en ik heb ze geteld, 112 huizen. Huisjes. Vast hele kleine primitieve huizen. Aan vier wegen. En daar woonden de Zandvoorters. En zo precies zoals dit was, dat was een kunst van de kaartmakers van die tijd. Daar was Nederland beroemd ook om. De goede kaarten die ze konden maken. En dat zie je ook hier terug. Want hoeveel informatie kan je al uit één zo'n stukje kaart terugvinden? We zagen net die enorme kaart, maar als je op Zandvoort inzoomt... dan zie je dit opeens, wam, allemaal bij elkaar... In 1722, iets ervoor, had Zandvoort 626 inwoners. Nou, als je dat op die 112 huizen loslaat, dan woonden er gemiddeld vijf à zes personen per, per huis. Dus er woonden best wel veel mensen bij elkaar in die huisjes. Het merendeel van de inwoners van Zandvoort was hervormd. Ongeveer driekwart. Dan was er nog ook een ander deel katholiek. Maar iedereen was bij kerk. Nou, de vuurboet was een kenmerkend onderdeel van Zandvoort. En een heel belangrijk oriëntatiepunt voor de schepen. En, wat ook duidelijk is, het was een vissersdorp. En de inwoners van Zandvoort leefden van de visvangst en verkoop. De volgende... Ja... Ik heb ook gezocht naar Zandvoorters in het archief, afbeeldingen ervan. We komen ze tegen als figuurtjes op tekeningen, dat zie je straks ook. Maar deze was, is de meest sprekende, want dit, hier heeft een anonieme kunstenaar... rond 1800 een Zandvoortse visverkoper en een Zandvoortse vrouw afgebeeld. Nou, de man zie je, die is toegerust om met zijn manden op zijn rug... manden met vis naar de stad te lopen, door de duinen... Lange tocht, heuvel, duin op, duin af. Het was af en toe warm. Nou, en dan werd er onderweg gestopt. En heel bekend, en dat weet, weet u vast ook allemaal... zijn de plaatsen onderweg. Kraantje lek, in Bloemendaal nu. En de stinkende emmer, of nu heet het Wapen van Kennemerland. Plaatsen waar de verkopers van vis een borreltje dronken of een drankje dronken... Wat ik aardig vind, want wethouderlaars doen het ook al, uh, de ruigheid van de zandvoorters, de vrouw die heeft blote voeten. En tegelijkertijd ziet ze er ook heel sierlijk uit. Dus ik denk, zandvoortse vrouwen hebben iets allebei. Kerkje weer op de achtergrond. En nou, mannen man vol, met een mand vol manden, maar de vis ligt ook op de grond. Dus misschien had hij een slokje op. De volgende. Dit is uit 1612. Dus al uh, het vuurbaken, de vuurtoren van Zandvoort. Het was een heel belangrijk punt voor de schepen. Die zagen zowel de belangrijkste ook de vissersschepen van Zandvoort. Die moesten het kunnen zien, weten waar ze hun schepen aan land konden laten lopen. En ook voor de mensen op land. Het land was donker, dus zo'n vuurbaken was een oriëntatiepunt. En deze bijzondere print met die baken is gemaakt in 1612. En hier is ook nog een zandvoort afgebeeld, een vissersman. Nou laat ik de, uh, wat zien van de kerk, de hervormde kerk. Een gebouw waar Paulus Lood Andacht een bijzondere band mee had. Want hij kwam uit Amsterdam, Paulus Lood. Een rijk koopman. Hij is daar niet begraven. Hij liet zich begraven hier in Zandvoort. Met een groot grafmonument voor zijn vrouw en voor hemzelf. Dat liet hij tijdens zijn leven liet hij dat maken. Dus hij heeft erover nagedacht. Dat hij hier begraven wilde worden met duur marmer, wat ook weer uit Italië moest worden aangevoerd... door dat zand helemaal. Er, er was een kunstenaar bij betrokken die dat helemaal bedacht en ontwierp. Maar wat ik hier zie, laat zien op die gravuren en uit de tekening... is aan de ene kant de gravuren uit 1609... de kerk aan de zuidoostzijde met ook ruïnes... Want dat was het na de gevechten met de Spanjaarden. De kerk was een deel in verval aan het raken en kapot. Dat zie je aan die kant. En je ziet zandvorters lopen over een zandweggetje. En wat krakkige mikkige huisjes eromheen. Toen kwam Paulus Lood als ambachtsheer. Met een flinke zak geld en met ambities. Hij vond het mooi om ambachtsheer te zijn van Zandvoort. Zo, hij zijn, ging ook zich ambachtsheer van Zandvoort noemen. Dat ben ik. En hij dacht ook van, ik ga investeren in Zandvoort. Ik maak er wat van. Dat dorp ga ik verder brengen. Dus hij ging de kerk restaureren. En daar zie je al een stukje van. Een deel van de ruïne staat er nog. Maar de muren van de kerk, zoals die in gebruik was, die zijn hersteld. En je ziet de grafkapel van buiten die hij ook al had laten bouwen. Die is hier getekend. Een vooruitziende blik had hij. De volgende graag. Heel Zandvoort, Was en Is, Zandvoort en Zee dat hoort bij elkaar. En daarom wil ik u ook het strand erbij betrekken in mijn verhaal. Dat strand dat was niet alleen voor de vissers. Ook in de 18e eeuw was dat re strand regelmatig gevuld met mensen. En met vissersschepen natuurlijk. Maar potvissen, grote walvissen, die spoelden regelmatig aan. En als er zo'n potvis op het strand lag... dan kwamen zandvoorters, maar ook mensen uit de stad... ik zou ze bijna toeristen, avant la lettre, noemen... Want ze kwamen kijken. Er was weinig vertier. Maar je kwam voor een potvis die was aangespoeld... ...kwam je wel helemaal naar Zandvoort toe. En die potvis was ook handel. Want die werd in stukken gesneden. Het vet werd gebruikt als brandolie voor lantaarns en eh, ook voor eten. En dat was voeding en brandstof voor mensen... En hier zie je ook op deze tekening een openbare veiling van de potvis. Dus hij lag op het strand, meteen kwamen er mensen op af... kijken van, oh, wat is hij groot, maar ook, wat, kun, wat is de handel? In 1762. Was u erbij, Paulus Loot? Misschien wel. Want er is ook een koetje en een deftige meneer die hier staat... Ik wilde nog een inzoomen op een volgende potvis die gestrand was. Want de een na de ander. In 1791 was er nog een keer potvis. ik heb hier een detail gepakt uit zo'n tekening die, is, die bij het noord hollands Archief ligt. En we zien hier hoe de potvis gemeten wordt en bekeken. Bijna wetenschappelijk, maar eigenlijk van hoeveel gewicht is het. Hoe kunnen we de beste stukken eruit halen. En er is volop bedrijvigheid rond deze vis. Ik zie vrouwen die elkaars hand lijken te lezen. Hier vooraan, de hond kijkt erbij. En iets verderop, daarachter, zijn ze bezig met glaasjes te schenken. Dus een borrelje hoorde er ook wel bij. Misschien toch een eerste vorm van horeca. Nog een volgende van het strand... De visserij, de hoofdbron van de inkomsten van de inwoners van Zandvoort. Als de vissers weer waren teruggekeerd van zee met een rijkdom... aan zeebanket, dan trokken de mensen van heine en verre naar het strand... waar de vis op het strand werd verkocht. Dus niet alleen gingen ze met de vis naar Haarlem toe, maar ook werd ter plekke verkocht. Een drukte van je welsten, zoals te zien... Op is op deze tekening. En ook weer koetsjes die erbij komen. De volgende. En hier, niet alleen walvissen, maar ook schipbreuken waren hier aan de kust. En hier, in 1742, gingen heel veel mensen kijken... naar de schipbreuk van, het, van de Oost-Indische retourschip... Dat schip heette de Oude Zijpen. Er was een geweldige storm voor de kust. En dat schip was in 1740 vertrokken... vanaf Texel uit Nederland... voor de eerste reis, een gloednieuw schip... met een bemanning van 150 man en, en een kapitein. Ze gingen naar Indië, grote reis. En toen kwam, kwam de terugreis. Het schip beladen met specerijen, nootmuskaat, Maar... In september, deze maand, was er een zware storm op de Noordzee. En vlak bij Zandvoort is het schip vergaan. Ze hadden alle ankers van het schip gegooid om lichter te worden, maar dat heeft niet mogen helpen. Gelukkig zijn de mannen, de opvarenden, werden gered. De peper en noodmenschap werd gered van het schip. En Zandvoorters en andere belangstellenden die stonden te kijken en dat zie je hier op het strand. En op het duin zie je ook een mannetje die aan het tekenen is. Dus die had je ook. Een vorm van journalisten, mensen tekenden dat. Zoiets bijzonders, een potvis of, uh, of een scheepsramp, dat wilden ze vastleggen. Nou ja, Dit, dit was de tijd, ook van Paulus Lood, de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden voeren de hele wereld over om specerijen en kostbare waren binnen te halen. En dat dit vaak, en dat zien wij nu meer dan in die tijd... maar dit gebeurde vaak met geweld afgedwongen van de inwoners in die verre landen. Ja, dit is het stuk, het bewijs dat Paulus Lood recht had om zich ambachtsheer van Zandvoort te noemen. De kwitantie. Als vermogend Amsterdams koopman kocht hij de heerlijkheid. En deze kwitantie, die kreeg hij mee. De ambachtsheerlijkheid die was eeuwenlang onder de machtige heren van Brederode gevallen. Maar toen die familie van Brederode uitstierf... kwam die heerlijkheid in de verkoop bij de Staten van Holland... En waarom wilde iemand als Paulus Lood nou zo'n heerlijkheid kopen? Het was een statussymbool voor een koopman. Paulus Lood was ook een self-made man. Zijn ouders waren niet arm, maar hij was wel redelijk eenvoudig gekomen af. En hij heeft, had het geweldig gedaan in Amsterdam met zijn handel. Hij was zeer rijk geworden... En hij kon een ambachtheerlijkheid kopen. Hij sloeg toe. Voor het luttelig bedrag van ruim 10.000 guldens mocht hij zich ambachtsheer noemen. Hij had status daarmee. En hij kreeg ook inkomsten. Hij mocht de schout en schepenen benoemen. Hij kreeg pachtinkomsten. Dus het was een goede deal. En hij raakte geboeid door Zandvoort. Dat, dat zien we ook. En heeft een boost aan Zandvoort gegeven. Nou, deze, dit kriebelige handschrift, daar staat allemaal in. Dit bewijst het. En in de eerste regel staat met zwierige letters Paulus lood. Het is de kwitantie. Bij de volgende. Paulus Lood. Hoe dicht kan ik bij hem komen? Hoe dicht kunnen wij bij hem komen? Ik hoop dat er straks nog een tipje van de sluier wordt opgelicht. Over wie Paulus Loot eigenlijk was. Ik heb met mijn verhaal geprobeerd... de omgeving van Paulus Loot, het dorp Zandvoort, te laten zien. En dit is ook een stukje wereld van Paulus Loot... Hij had ook een buitenplaats als Amsterdams koopman. Hij had een herenhuis aan de gracht. Maar hij had ook een buitenplaats in Haarlem. Buitenplaats het klooster aan de Schoterweg. En er is een heel mooi boek uh, verschenen in de 18e eeuw. Over al die buitenplaatsen hier rond Haarlem. En daar staat ook buitenplaats het klooster genoemd. Nou, Hij komt aanrijden door de oprijlaan door een poortje en dan komt hij bij het huis in zijn buitenplaats. Er werd net ook in de aankondiging gezegd dat ik iets over Noord-Hollands archief zou vertellen. Noord-Hollands archief is de plaats waar al deze materialen en nog veel meer bewaard worden. We zijn een publiek centrum. We zijn een collectiecentrum voor het bewaren van collecties. En we zijn kenniscentrum. Dus op al die punten kunt u, voor, voor al die punten kunt u naar ons toekomen en een beroep op ons doen. En gebruik onze website en onze mogelijkheden. En mogelijkheden voor scholen zijn er. Dus de verhalen helpen we graag mee uitdragen. En ook de informatie van nu. Er zijn wat gegevens over ons websitebezoek. En op allerlei kanalen, de socials, zijn wij uh, terug te vinden. En bij alles proberen we de gebruikers centraal te zetten. Ik wil toch eindigen met uh, Zandvoort nu. En dat is de volgende. Dankzij Paulus Lood. En, en dan maakt wel een grote sprong in de tijd. Maar krijg je, is er toch gekomen... En dat wordt hier verbeeld in die spotprint, maar op het toerisme. Hoe mensen allemaal naar Zandvoort gaan, want daar wil je zijn. En dat was in 1930, maar dat geldt nu ook. Dank u wel. Applaus. leuk om hier te horen over me. Ik ben helemaal. Ja, gebiologeerd. Ik had eigenlijk ook alle gemeentes moeten kopen. Dat was voor de politiek ook misschien wat stabieler. Maar ik ben wel trots wat ik nu zie. Wat zo nu aan het geworden is, en dan ben ik ben ook trots dat ik ambacht hier mocht zijn. En ik zag het gewoon zitten. Ik denk, dit wordt de place to be. Nou, ja, dankjewel, Klaartje. En de volgende, oh, dit is ook zo mooi dit, hè? Eh, het jongerenwerk. En hebben we Diane. en die gaat een gedicht voor lezen. Het land van lood. Nou, ja? Het is bijna klaar. Oh, bijna klaar. Nou, ja, nou, oh, ja, je gaat. wat ga je doen? Oh, ik snap helemaal niks. Nou, je kan hier staan, ja? Diane, applaus. APPLAUS ja, nou, moet je een krukje... Dit is het land van Lood, het dorpje bij de zee. Gekocht door Paulus Loot, hij bracht er voorspoek mee. De verdoemde duinen die echt niemand hebben wou. De heerlijkheid zandvoort waar nu ieder komen zou. Dit was het land van visvangst en aardappelteelt. Armoede is wat er werd uitgebeeld. De rijkdom die Paulus Lood meebracht. Een echte handelaar, dat was zijn kracht. Voor een prikkie kocht hij wat niemand kopen wou. Op een veiling, veiling bood hij... En hij beloofde trouw om te doen wat voor ieder nodig was. Het mooie Zandwartjaar, dat is nu Eerste Klas. 1722, het jaar van verandering. 300 jaar later ging het Paulus-Loodjaar in. Welkom in het land van Lood, het dorpje bij de zee. Totaal veranderd door lood, hij bracht er voorspoed mee. De verdoemde duinen die toen niemand hebben wou. De heerlijkheid Zandvoort waar nu ieder komen zou. Wie was die man van lood? Hoe zag hij eruit? Groot, klein, behaard of kaal met de spitse snoet? Een echte handelsman of een man van staal? Bij ons brand nog steeds de vrouw. De vraag: wie was Paulus Lood nou? Nou, geweldig! <applaus> Wil jij. Wil jij nog wat vertellen over je jongerenwerk? Nee, of ja. niet? Uh, dus we Oké, okay, maar trots op jullie, wat je al gedaan hebt als jongerenwerk. Want jullie zijn wel de toekomst. Jullie nemen het stokje over. En over vijftig jaar kom ik weer terug en dan gaan we daar weer over hebben. Fantastisch. Ja? Tuurlijk, ja. Nou, gedaan. Nou, je krijg, ja. dankjewel, ja. En nu krijgen we Dominee John Vrijhoff. En hij zal ons bespiegeling geven. Over het begrip eeuwigheid. Nou, dat wil ik, eeuwigheid. in relatie tot de wens van Paulus Loot om voor altijd begraven te liggen. in de Zaltvoortse Protestantse Kerk. Nou, en ik moet zeggen, ik leg er heerlijk. Het is de mooiste BB van Zandvoort. waar ik lig. Meneer, u het woord. Dank u wel. Ja. Beste mensen. Mij is gevraagd een bespiegeling te geven over Paulus lood en de eeuwigheid. Paulus lood liet wat mooie dingen na aan de kerk van Zandvoort. De kansel, de graftombe en de herenbank... die recht tegenover de graftombe stond. Wanneer Paulus in de herenbank zat zat hij recht tegenover zijn eigen tombe. Waar hij kwam te liggen als hij het loodje zou leggen. De tombe ook waarin zijn eerste vrouw, een schoondochter, lag. De tombe was een belangrijke lichtbron in onze kerk... vanwege een glazen koepel die boven op die tombe stond. Een tombe die hij voor de eeuwigheid wilde bestemmen voor de heren en de vrouwen van Zandvoort. In zijn testament had hij hieromtrent van alles al bepaald. Ook wat betreft het onderhoud. Van zijn wensen is echter nooit iets terechtgekomen. De kerk erfde niet en vanaf de Bataafse Republiek was Zandvoort geen heerlijkheid meer. Het graf is er slechts nog omdat de kerk het meegenomen heeft in haar eigen onderhoud. En zelfs dat kan ook zomaar stoppen omdat kerken in rastempo verdwijnen. Ik weet niet of het familiewapen van de familie Loot wat ook boven de grafkapel zit ingebeiteld. Of u dat ooit bestudeerd heeft. Maar op het wapen. Staat een wapen van Zandvoort met zijn vijf haringen? De letters Giro ro worden ze daarmee afgebeeld. XR en XR stond voor Christus, de Christusmonogram. Maar tegenwoordig getuigen of promoten de XR uit het wapen van Zandvoort. En wat is Zandvoort dan toch progressief? Iets heel anders dat ons ook de maat neemt. Ook, want het wapen en het mannetje op de grafkapel... heeft Paulus' lood afgebeeld met een meetinstrument. Een pijllood, een dieptelood. De maat neemend. Want ik stel mij hem altijd voor als iemand die een teken aan onze wand is... Iemand die de diepte peilt wanneer ik een preek houd. Of iemand die peilt wat hier gebeurt. Wat er vanavond bijvoorbeeld gebeurt. Hij neemt ons de maat. En hij, wij kunnen ook hem de maat nemen. Hij leefde net na de Gouden Eeuw. Die alleen voor een heel kleine elite van goud was. Een eeuw ook die botst met onze normen en waarden van nu. Maar ik zal ingaan dus op die eeuwigheid. Voor eeuwig begraven in de kerk. In de kerk die heel erg veranderde. Net stond er hervormde kerk, maar het begon natuurlijk als een gereformeerde kerk... die later hervormd werd en later protestants werd. En misschien binnenkort er ook helemaal niet meer is... Dan ligt Paulus begraven misschien wel in een roktempel, in een soort mens paradiso... of in een bierbrouwerij, in een jopen. Of in een restaurant of misschien wel in een appartementencomplex. Tenminste, als het dorp het aanbod van de kerk niet aanneemt... want de kerkelijke gemeente wil de kerk teruggeven aan Zandvoort voor non-profit activiteiten... ten bate van de hele gemeenschap van Zandvoort. En als u daarover mee wilt praten... dan kunt u op 28 oktober hier in de kerk komen... om uw steentje daarin bij te dragen. Ewigheid. Ewigheid herbergt twee begrippen in zich. En twee jaar voor het overlijden van Paulus Lood... begon een van die betekenissen leidend te worden in Europa. Lood overleed namelijk in 1557, maar op 1 november 1555 begon de verlichting met een klap vanwege de grote aardbeving in Lissabon. De stad waar waarschijnlijk ook Paulus Lood veel bezittingen had en ook verloor. De gehele stad was, omdat het 1 november was, Allerheilige, die dag naar de kerken van Lissabon gegaan. En brandde daar, ter nagedachtenis aan alle overledenen, een kaarsje. En toen vond er een enorme aardbeving plaats, negen, op de schaal van Richter. En alle kerken stortten in en de mensen vluchten, zover als dat kon, naar buiten, naar de haven... En in de haven zagen ze iets wonderlijks gebeuren. Ze zagen het water uit de haven weglopen, als een dag des oordeels. Om even later al dat water terug te zien komen als een tsunami die over Lissabon heen spoelde. En alsof dat nog niet genoeg was als ramp, schoot de stad in brand vanwege al die kaarsjes die onder dat puin lagen te branden. En de vraag was, is dit een straf van God? Of is dit een natuurverschijnsel? Is het meetbaar? En met deze vraag begon de verlichting. Voor de verlichting waren er twee begrippen van eeuwigheid. Allereerst zal ik dat ene begrip uitleggen. Dat zit hem in het moment. Ik zal het uitleggen, als ik u zelf... Aan de late kant bent. En u heeft een belangrijke afspraak. En u bent al wat laat. En u staat op de bushalte te wachten op de bus. Dan duren die seconden een eeuwigheid. En u beleeft in dat wachten een helse tijd. Maar het kan ook omgekeerd. U heeft een bijzonder mooi... Intens moment van heerlijkheid. en de tijd is er helemaal even door afwezig. U verkeert in dat moment. buiten de tijd. in de zee van de hemel. Een eeuwigheid. Voor de verlichting. was dit het voornaamste denkbeeld. bij eeuwigheid. Maar na de verlichting. gingen we meten. gingen we ook de tijd meten. En werd de kloktijd leidend. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, de talen van de Bijbel, maakte men onderscheid tussen tijd als beleving in het nu en de tijd als kloktijd, meetbaar. De ene tijd is te begrijpen met de god Chronos, met zijn zandloper, de andere tijd. Behoort aan de god Kairos, met een mes en een weegschaal. Het afgewogen moment waarin de eeuwigheid kan plaatsvinden. Maar aangezien de meeste Bijbellezers de Bijbel in het Nederlands lezen, die Gronos en Kairos met één en hetzelfde woord vertalen, en bovendien leven we allemaal na de verlichting, wordt alle denken over tijd en eeuwigheid, kronos, De meetbare tijd. De tijd die ons de maat neemt. En uit de transcendentie haalt. Gelukkig attendeerden de filosofen Heidegger, Bergson en Hannah Arendt. En niet te vergeten onze eigen Nederlandse filosofen Joke Hermans-Hermse Ons op die verloren tijd Die van Kairos. En ik hoop lood. Wanneer hij in de herenbanken zat een moment van Kairos had. Een moment van eeuwigheid. Want dat zou nooit meer af te pakken zijn. Genieten van zijn kapel met dat licht van boven. De plek die zo mooi gemaakt was. En daar dan naar kijken. Van Kronos, de god van de zandloper, had hij een zandloper gekregen van 80 jaar. En toen zijn tijd om was, was het onverbiddelijk om voor hem. Of je gelukkig bent, hangt niet af van Chronos, maar hangt af van kairos. Kairos laat je proeven van de momenten van eeuwigheid, gewoon midden in de tijd. Chronos is onverbiddelijk. Maakt ons overspannen, jaagt ons op, zet alles onder tijdsdruk. Meet en neemt ons de maat. Chronos is onverbiddelijk. Die maakt aan alles een eind. Ook aan mijn verhaal, want ik kreeg slechts tien minuten van hem. U krijgt nu even een Kairos-kans. Ruud, laat ons de bigger picture horen. In de eerste twee coupletten gaat het over chronos. De zaak van meetbaarheid. Maar in het derde couplet klinken de zinnen dat je vrede kunt vinden in de momenten, in de poëzie. En dat je, die poëzie die je in alles kunt zien, waardoor je even in de eeuwigheid bent. Luister goed. Onze zin is zo uit Ruud. Riet. en thee gaan drinken en na de pauze komen we weer terug en dan gaat Ruud ook nog voor ons spelen en dan krijgen we ook nog Walter oh het is zo'n leuke avond op mijn verjaardag gaat u heerlijk koffie drinken en een sprit I'm Fijn, fijn. Dan ben ik ook weer uh, te horen. Want ik.. ik wacht even! Ho! As a woman sitting looking off at the sky She's taking pictures of a moon's eclipse In her white bathrobe in a dreamlike glow And she doesn't notice me Watching her hide implicitly under Strangers in our breathing spacesuits Spin round on a giant rock Floating in nothingness to What should cast a shadow into If we weren't here to see it, there wouldn't be anything to behold the divine miracle of all existence. This is why we're here. This is why we're here. die spanningen er weer een beetje af... ...want uh, ja, er wordt ineens een een of andere plug uit mijn microfoon uh, getrokken. Dan staat er een uh, scherm ergens open wat niet open hoort te, te staan. Maar vervolgens is alles alweer opgelost. Kijk, dit zijn een beetje van die uitzendingen dat er lopen mensen door beeld heen. Er zijn mensen die dan op een gegeven moment van alles en nog wat uh, doen... ...maar uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Uh, de pauze is aan de gang, dus de radio neemt het uh, gewoon eventjes over. Um, twee nummers hebben we kunnen horen... Eigenlijk drie, want uh, Ruud heeft uh, uh, al het een en ander laten horen. The Bigger Picture komt van een album wat vrijdag uh, uit wordt gebracht. En dat heet Accidental Pictures. En daar staat dat nummer wat hij hier in de kerk heeft uh, gespeeld uh, ook op. Maar dan wel in een wat bombastische versie. Dus wat meer met, uh, met uh, de mensen die meespelen op dat album Accidental Pictures. Overdressed prepare van Lisette Viva, die hadden we daarachter en uiteindelijk kwam hij daar nog een keer voorbij, deze Ruud Haveling, maar dan van het album Erasing Mountains, Why We're Here. Want uh, tenslotte is het ook uh, dat hij de muzikale omlijsting vanavond hier voert, uh, deze Ruud Haveling, en straks gaan we natuurlijk ook nog twee nummeren.